Een rechter uit een land dat VN-militairen had gestationeerd bij de moslimenclave... kan nooit objectief zijn, zeggen de advocaten van Mladic. Eerder werd rechter Ori van de Zaak tegen de voormalig Bosnisch-Servische leider Karadzic gehaald... nadat er een wrakingsverzoek was ingediend. Bij de Belgische stad Namen lijkt het ontploffingsgevaar... na een botsing tussen twee goederentreinen geweken... Uit een tankwagon lekt vloeistof, maar anders dan gevreesd is het niet licht ontvlambaar en zou het ook niet schadelijk zijn. Voorlopig blijft de directe omgeving van de spoorlijn afgesloten. Na het ongeluk werden uit voorzorg onder andere scholieren en bewoners van een verzorgingshuis geëvacueerd. De ravage op het spoor is enorm en het gaat nog lang duren voordat alles is opgeruimd. Bij de botsing in Namen raakten twee machinisten licht gewond. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen afwisselend wolken en zon. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 11 tot 14 graden. Zondag droog en zonnig, het wordt dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Aan de verkeersinformatie er staat nog één file op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Spijken, Nissen en Knopen, Benelux, 4 kilometer. Wat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Ik mag je zeggen, toch? Ja, we kennen elkaar. Daarom, dat moet kunnen. Journalist ben je en de afgelopen maanden in Nederland vooral bekend als Griekenland-kenner... die toch regelmatig aanschuift in het tv-programma Pauw en Witteman. Is dat eigenlijk leuk om daar aan tafel te zitten? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Um, ik vind dat uh, zowel Jeroen Pauw als Paul Witteman, Paul Witteman buitengewoon oké okay met mij omgaan. Ik heb ze wel anders gezien met vrouwen... Dus ik voel me zeer vereerd dat het met mij iedere keer zo goed gaat. Hoe komt dat dan, denk je? Uh, nou, um, ik denk dat Jeroen een echte vrouwenliefhebber is. En daar ben ik gewoon te oud voor. Dus hij raakt niet opgewonden van mij. En dat is wel zo rustig. <lacht> en... Paul is uh, soms genuinely interested in sowieso zijn gasten prettig geïnteresseerd. Na de uitzending ook vooral in zijn gasten. En dat is ook een beetje meer van mijn leeftijd. En, uh, maar wat mij vooral heel erg uh, uh, baarde is dat ik daar een geweldig podium heb om mijn verhaal over Griekenland kwijt te kunnen. Er zijn wel 700.000 mensen die daar naar kijken. Vaak en... zelfs wel meer volgens mij. Laten we heel even luisteren voordat we verder praten. Want je zit daar dan met al die andere gasten. Je mengt je ook in al die gesprekken, ja. daar hebben we een compilatie van gemaakt. Oh, yes. Advocaat Bram Moskowits is aan tafel. Hij is woedend. Waarom en... kijk je tijd naar mij? Nou ja, omdat ik u de meest kritische blik vind. Oh, oké. Okay. <lacht> maar daar zal ik dan nu mee ophouden. We het geld bijdrukken zal echt niet tot inflatie leiden op dit moment. Maar, maar. we hebben toch altijd geleerd yes. op school dat geld drukken tot catastrofes ja, leidt. Hoezo geld ja. drukken? En Ingeborg Beugel, je had beloofd dat er een Grieks regering zou komen vandaag. Had ik helemaal niet beloofd. Maar Niets dat is, is toch maken. niet iets? Nee. Waar... nee, wacht even. Nee, nee, dat is toch... je even het nee mag... Ze mogen blij zijn. Dan heb je dus geen enkel historie. Besef ja, ik heb wel historisch besef, maar nee. zo werkt het nee, dat niet op dat dit dat heb plan. je niet. Ik is denk het, niet. Ingenborg, is dit bekend in Griekenland, wat jij nu het vertelt? Het is bekend in Griekenland en nog niet in Nederland. Je zit met je handen voor je mond. Ja, dat is ook wel heel gemeen. Zoals jullie dat allemaal heel dicht op elkaar hebben. Gemonteerd. Bloos je nou ook een beetje op, niet? Nou, dat mag jij zeggen. Ik jij me, zit de eerste. Jij bent de enige in de studio hier. Wat is dat dan? Waarom bloos je hiervan als je dat hoort? Nou ja, ik, als ik dit zo allemaal heel dicht op elkaar gemonteerd hoor... dan is dat wel heftig. Maar gelukkig zitten er andere momenten tussen... in de real-time uitzending. Dus uh, ja, nou ja, zo ben ik een beetje, Alice. Ja, ja nou, dat gaan we ook nog wel merken in deze uitzending. Denk ik, want dat gepassioneerde, hè, want dat hoor je ook terug in deze fragmenten. Een gepassioneerde dame, gepassioneerd over dat land Griekenland. En hoe is dat dan begonnen? Oeh, um, ik ben daar ooit naartoe gegaan toen ik nog maar 23 was om voor het NRC Handelsblad een groot interview te maken met een vrouw die ik heel erg bewonderde. En dat was Melina Mercuri. Een wereldberoemde filmster. die toen net minister van Cultuur van Griekenland was geworden. Voor Andreas Papandreou. De vader van Jorgos Papandreou, die net is afgezet, zal ik maar zeggen. En die vrouw die had zich ongelooflijk ingezet tegen de dictatuur. terwijl ze een, een show op Broadway had. Dus ook de enige actrice in de geschiedenis van Broadway... die haar Broadway-show heeft uh, gestopt om politiek actief te zijn... en tegen dictatuur te vechten. Overigens heel erg hand in hand met onze eigen Max van de Stoel. En jij dacht, die wil ik spreken, die vrouw? Nou ja, die vrouw die was bekend geworden door haar film Never on Sunday... waarin ze een hoertje in Piraeus filmen. Dus dat vond ik wel interessant, van hoertje in de film... naar minister van een heel land, tot, en in een land waarin voor het eerst in de geschiedenis, toen, begin jaren tachtig... links de verkiezingen had gewonnen. En dat was heel bijzonder, want dat land na de Tweede Wereldoorlog... had een opeenvolging van ultrarechtse dictaturen gekend. En überhaupt ultrarechtse regimes die zich nooit om het volk bekommerden. En opeens was daar links aan de macht. En Melina was het boegbeeld van die nieuwe linkse regering. Dus... Ja, toen ben ik naar de NRC gegaan. Want ik had een beetje... Hey, als je jong bent, dan droom je grote dingen. En ik had toen de droom dat ik heel erg graag de Oriana Fallaci van Nederland wilde worden. En ik had haar boek... Uh, uh, Interviews with History net gelezen. En natuurlijk ook dat prachtige boek van haar uh, Amen ja. He, Over haar Griekse lover Panagoulis. Ja, was echt een enorme bestseller. Hè? Ja, enorme bestseller. En dat was een Griekse revolutionair. En ik dacht, ik wil gewoon uh, de Oriana-Lavallatie van Nederland worden. Dus ik ga ook beroemde mensen interviewen. Met wie zal ik nou eens beginnen? Nou, deze Melina Mercouri die ik zozeer bewonderde, leek me wel wat. Maar waar, waar zit die passie dan? Waar, wanneer komt nou ja, die passie? ja, wacht, dat komt nog. Want toen heb ik ge gelogen tegen de... NRC. Toen ben ik daar gewoon met mijn 23 lentes naartoe gegaan. Ik ben uh, daar binnengekomen. Ik heb gezegd, ik kan een interview krijgen met deze vrouw. Dat is helemaal niet waar. Maar ze geloofde dat. En toen kreeg ik een ticket en een week hotel in Athene. Ze zeiden, nou doe maar en kom maar terug met een interview. En toen ben ik daar naartoe gegaan en uh, toen heb ik met heel veel moeite, dat, dat dat is een prachtig verhaal, maar dat moet je maar in mijn boek lezen, dat interview gekregen. En toen ben ik verliefd geworden op haar rechterhand en adviseur. Want na het anderhalf uur interview met de minister... Uh, ging ik mee met haar adviseur en rechterhand. En die was heel hoog ook daar in het ministerie. En daar heb ik toen de rest van de avond mee doorgebracht. En uh, de volgende dag moest ik met een vliegtuig terug naar Amsterdam. En ik zat in de taxi en ik zag het vliegveld liggen... En ik zei tegen die taxichauffeur, ja, draai maar om, U-turn. Ik moet terug naar Athene, want ik moet die man gewoon weer ontmoeten. En dat was een vrijdag. En ik, ik zou die man, als het kon, want ik had alleen maar telefoonnummer... van zijn kantoor, maandag weer pas weer kunnen bellen. Dus toen heb ik echt als een soort zombie door Athene. Want ik was mijn ticket kwijt. Ik had geen geld voor een terugkeer, helemaal niks. Maar ik had iets van, ik moet hier blijven om die man weer te zien. En toen heb ik op een of andere manier dat weekend doorstaan. En toen heb ik zijn secretaresse op maandagochtend gebeld. En gezegd, ja, sorry, ik ben een heel belangrijke vraag... voor dat interview met de minister vergeten te stellen. Ik moet deze meneer spreken. En toen had ik hem aan de telefoon. En toen dacht ik, ja, nu moet ik wel met een heel intelligente vraag komen. Maar ik kon niks verzinnen. En toen hoorde ik mezelf zeggen... Ja, ik ben een heel belangrijke vraag voor het interview vergeten. Het ministerie van Cultuur in Griekenland heet... het ministerie van Cultuur en Wetenschappen. Hoezo ook en van wetenschappen? De domste vraag. En hij begon vreselijk te lachen. En toen zei hij, nou, ik ben vrijdag naar het vliegveld gegaan... en ik heb geprobeerd je te weer. Ik wilde je ontmoeten voordat je op het vliegtuig zou stappen. zoals ja, dus het was je... wederzijds. Ja, om te zeggen ga daar niet, niet, ja. niet op dat vliegtuig. Maar Ik heb je net opgegeven bij Interpol als vermist. Ik zei nou, ik ben in Athene. Hij zei dan nou, wil ik met je eten. En toen is hij de vader van mijn kinderen geworden. Ja, En, en daar is de passie voor Griekenland begonnen. Want toen heb je, ja. een, je hebt daar gewoond, je hebt daar een huis nu nog ja. op het eiland Hydra. Je komt daar natuurlijk ontzettend ja. uh, veel. Je gaat er geloof ik binnenkort ook weer naartoe terug. En zo gaat dat een beetje heen en weer. Uh, maar dan toch, he, die, die man, dat was de liefde, de kinderen. Maar wat is dan de passie voor dat land? Want die passie voor het land is ook gekomen. Ja, um, die passie voor dat land die had ik de allereerste keer toen ik aankwam. Uh, toen was ik nog maar 18, na mijn eindexamen namen mijn ouders mij mee, mee op een zelfvakantie naar Griekenland. En ik weet nog dat ik dat vliegtuig uitkwam. En de, die Griekse lucht het was september, dan is het nog steeds heel heet daar. Die, die, die, die klapte als een lauwe vaatdoek in mijn gezicht. En ik kwam, ik weet nog, de deur van het vliegtuig uit. En ik dacht, dit is mijn land. Hier voel ik mij thuis. Alleen door die natte doeken in je gezicht? Ja, alleen door die natte doeken in, ja, in, doek in mijn gezicht. En toen ik daar twee weken uh, rondliep... Uh, vond ik ook dat hè, al die Nederlanders om me heen... die zeiden, god, al die mensen die maken hier voortdurend ruzie. Want Grieken... Discussiëren, ongelooflijk gepassioneerd over hun leven, over de politiek, over literatuur, over poëzie, over muziek, over van alles en nog wat. En uh, normale Nederlanders, ik reken mijzelf niet tot een normale Nederlanders... Normale Nederlanders die denken dan, oh god, die mensen maken voortdurend ruzie. Maar ik dacht, hè, hè die mensen die praten tenminste bevlogen. Dus Je ik kwam thuis. Mij daar, ja, ik kwam thuis. En nou ja, later door die man... Kijk, die, die, die man van mij, dat was echt een, een soort revolutionaire ridder. Dus door hem heb ik heel erg een soort crash course... contemporaine Griekse geschiedenis gekregen. En ik vond de geschiedenis van dat land zo ongelooflijk spannend. En zoveel meer boeiend dan wat er toen in Nederland aan de hand was... Mind you, ik was toen uh, 23, dus we schrijven in 1983, was hier Lubbers ja. en Van Acht. En we hadden de Krakersrevolutie, maar vergeleken met wat er daar was gebeurd... was natuurlijk wat er in Nederland gebeurde... Peanuts. Ja. Ja. Ja. Dus dat sprak jou heel erg aan. Ja. Je bent daar blijven hangen. Ook voor de liefde. Daar heb je kinderen mee gekregen. En, en, en die passie die, die, die bleef hangen. En, en de manier van praten, dat sprak jou ook enorm aan. Waarom heb je je schoenen eigenlijk uitgedaan, Ingeborg? Ik, uh, ik heb een, een bult op mijn voet. En ik heb een hele hoge hakken aan. En doet pijn. Wat je dat nou moet zeggen op de radio. <laughs> ja, maar maar goed, je ik schrijf het, het even. Jij ja. legt je voeten hier ja, op tafel. Ja, dus uh, op daar tafel, kan ik niet op omheen. De stoel, op de stoel. Ja, Maar goed, je hebt he, die, die warmbloedigheid. Die mensen. Dat, dat... dat zouden Grieken nou trouwens ook doen. Gewoon de schoenen uitgooien ja? en met de schoen en mijn voeten op. Ja. Dat moet gewoon kunnen. Dat moet gewoon kunnen. Ja. Maar eigenlijk, als je nou kijkt naar Grieken en Griekenland... en Nederlanders en Nederland... van wie hou je dan het meest? Oeh, um, ja, dan uh, als ik echt moet kiezen... dan hou ik het meest van de Grieken. Ja, toch wel. Ja. Ik vind Nederland op dit moment heel erg koud en kil. Ik vind uh, het niveau van de politiek bedroevend... Uh, nu kan ik dat ook voor Griekenland zeggen. Dus wat dat betreft zijn beide landen wel een beetje gelijk. Maar het contact met de mensen... Uh, ik vind de huftigheid in Nederland heel erg. En die heb je minder in Griekenland... Ik vind uh, de familiebanden in Griekenland fantastisch. Hè? Ik ben uh, ook nog steeds van mening dat je het allerbeste zwanger kunt zijn... en kinderen kunt baren en jonge moeder kunt zijn in Griekenland. Want nou ja, als je hier een dikke buik hebt, dan nou, doet niemand speciaal tegen je. Maar in Griekenland, als je in Athene loopt met een dikke buik... en je doet je pink omhoog, dan stoppen, stoppen er tien taxis. En als je boodschappen gaat doen in een supermarkt, nou ja, dan is het... Onbestaanbaar dat jij met je supermarktzakken in je eentje naar huis loopt. Dan knipt de supermarkteigenaar met zijn vingers... en dan komt er een Albanese jongen... en die moet jouw tassen tot in jouw keuken brengen. En als je met een klein kindje in de Griekse taverna komt... nou dan begint iedereen te klappen... en dat kind gaat van, van, van persoon tot persoon. Het wordt ongeveer van je afgenomen. en Dan vragen ze, kan je even de luiers geven? Dan verschonen wij hem wel... In de keuken, terwijl hier als je in Nederland in een restaurant binnenkomt met een kindje, dan wordt je zo ongeveer weggekeken. En ook als jonge moeder ben je daar een koningin. En hier is dat echt wel ja. anders. Ik heb genoten van mijn jonge ja. moederschap in Griekenland. Ik snap nu heel goed waarom jij ook zo gepassioneerd... over de politieke situatie en de Grieken spreekt... Ja. op radio en televisie. Want ja. nou, het is zo'n beetje jouw missie geworden... om in Nederland de stem van de Grieken te laten horen. We gaan heel even luisteren naar uh, collega van jou... maar ook vriendin Marion van Rooyen, Hebben wij vandaag uh, gesproken. En zij zegt het volgende over jou. Voor mij is Ingeborg... ...een van de laatste der Marikanen van een generatie journalisten die de journalistiek uit passie bedrijft. Een voorbeeld natuurlijk van haar gepassioneerde manier van journalistiek bedrijven is de manier waarop ze zich op, op Griekenland heeft gestort. Ik ken haar zo goed dat ik weet dat zij er wachter van kan liggen van, van haar onderwerp. Dat ze er tot tranen toe geroerd kan door worden. Uh, en dat is niet de journalistiek van tegenwoordig, waar toch de, de, de hoofdtoon is dat je uh, alles met, maar een beetje met ironische distantie moet bekijken. Maar Jon van Roye was dat van de NOS nou, Zuid-Amerika? Wat is het toch een schat, hè? Dat ze dat allemaal over je zeggen. Ja, want, uh, laten we er maar eventjes uh, wat dingen uithalen. Lig je er echt wakker van? Ja, um, ik zie zoveel om me heen wat er nu in Griekenland gebeurt... en uh, wat er gebeurt met dierbare vrienden die ik al dertig jaar lang daar ken. Noem eens een voorbeeld. Nou, Mijn uh, overbuurvrouw die is 75, mijn tweede moeder, uh, tweede oma voor mijn kinderen. Die heeft 15 jaar lang gezorgd voor haar inmiddels 99-jarige tante... en haar tot vorig jaar 104 jaar, zo oud is ze geworden, moeder... En die vrouw ja, die moet het nu doen met zo weinig geld. De oude 99-jarige tante waar ze voor zorgt... die kon tot twee jaar geleden leven van een pensioentje van 660 euro per maand. En dat is nu gereduceerd tot 340 euro per maand. Dat is niet genoeg voor luiers en medicijnen hm. voor die oude vrouw. Mijn 75-jarige buurvrouw Zoe heet ze. Leven, dat is ook zo'n mooi woord, want zij geeft echt leven aan die oude mensen. Die moeten het doen met een weduwepensioentje dat ook enorm is gekort. En dan had ze tot vorig jaar oktober ook nog eens een keer haar moeder... die 104 is geworden en deze totale mantelzorg wordt op geen enkele manier gesteund door de Griekse overheid. Dus je moet niet denken dat die vrouw, weet je wel, van die onderzetters onder bedden krijgt waardoor die bedden een beetje op ziekenhuishoogte komen zodat ze niet zo pijn aan de rug krijgt of dat er machines komen om die oude dames uit bed te tillen. Nee, zij moet dat allemaal zelf doen. En nu ga ik iets heel cru zeggen, maar tot en met, met plastic handschoenen aan de keutels uit haar anus pulken omdat ze geconstipeerd is. En dat doet die vrouw allemaal. Bovendien gaat ze met pannetjes eten rond. om de oude vandaag in haar buurt ook nog eens eten te geven. Nou, die vrouw kon deze winter niet door. Dus die heb ik persoonlijk met behoorlijk veel geld. voor mijn karige journalistieke inkomen gesteund. En waarom kon ze de winter niet door? Te weinig geld om gewoon gas en licht. en dat soort ja, dingen te betalen? De onroerend goed. Belasting is waanzinnig omhoog gegaan. onder druk van het IMF, Brussel en de Europese Centrale Bank. Nu was de onroerend goedbelasting in Griekenland idioot geregeld. Niemand betaalde onroerend goedbelasting. Ik weet het zelf, ik heb daar prachtige huizen, althans mijn kinderen hebben dat. En daar betalen we tot twee jaar geleden een idioot bedrag van 280 euro per jaar. Nou, dus voor. er moest wel wat veranderen. Dus dat is er nu moest gebeurd. wel wat veranderen. Nee, maar even voor de duidelijkheid, want dit is echt belangrijk. Kijk. Een zieke neuroloog in de duurste buurt van Athene. met een appartement van 240 vierkante meter. betaalde in der tijd net zo weinig belasting. als een arme visser in een achterbuurt van Piraeus. die een groot huis van 240 vierkante meter. van zijn overgrote ouders had georven. Dat was krankzinnig. Nu is het omgekeerd krankzinnig. De neuroloog in de duurste buurt van Athene... moet nu een enorm bedrag betalen op grond van die 240 vierkante mm -hmm. meter. Maar die arme visser... Die ook toevallig twee, vier, 200 vierkante meter heeft, maar wel in een arme achterbeurt, moet nu net zoveel betalen als die zieke neuroloog. Dat, dat, dat gaat natuurlijk ook niet op. Dus, en omdat een heleboel mensen dat niet kunnen betalen. Komen ze in de problemen? Nee, hebben ze, dat is nog dat is heel pervers, hebben ze ook alweer onder druk van het IMF besloten om de onroerend goedbelastingen via de elektriciteitsrekening te heffen, He, met het idee aan ja, mensen gaan dan wel betalen, want ze willen niet zonder elektriciteit komen te zitten. Nou. Uh, daar hebben ze ongelijk in gekregen, want er zijn nu duizenden families in Athene en andere grote steden zonder elektriciteit. Maar mijn buurvrouw kon dus haar elektriciteitsrekening niet betalen. Nou, die heb ik toen betaald. Ja, En daar lig je dus ook echt wakker van. Ja. ja. Maar als je dan als journalist, hè, want dat zegt uh, Marion van Rooyen ook, hè. ze is een, een, een, een, een, een, een van de laatste monikanen van een generatie journalisten die de journalistiek uit passie bedrijft. Uh, dat zie je ook terug in jouw andere uh, onderwerpen die je aanpakt. Hmm. Waar, waar komt dat dan vandaan? Die enorme gedrevenheid uh, ja, eigenlijk tegen het onrecht. Daardoor ik kan niet tegen onrecht. En toevallig gaat de Griekse crisis op dit moment heel erg over onrecht. Dat de Grieken van alles te verwijten valt staat buiten kijf. Ik heb 15 jaar lang artikelen geschreven, reportages gemaakt over corruptie, over misstanden bij de overheid, over EU-gelden die verkeerd terecht kwamen. En het grappige is dat ik nu heel erg word gezien... als een soort pro-Griekse activiste. Maar zozeer, zozeer zie ik mezelf niet. Ik verzet me vooral tegen een soort door de telegraaf geleide... anti-Griekse hetse... In Noord-Amerika en ook in Nederland. He, Grieken worden allemaal afgeschilderd als lui, oezo drinkend, souvlaki etend, op stranden liggend. Uh, terwijl ze alleen maar kunnen lenen en graaien en niet willen terugbetalen. En ze zouden allemaal op een 52e met pensioen gaan. Jij wil het andere beeld en laten zien. En werken niet. En dat zijn mythes, dat is gewoon niet waar. Ik heb echt de cijfers erbij genomen. Als je kijkt naar de cijfers van Eurostat... He, de rekenkamer van de EU, de Europese Unie, dan zie je dat de Grieken, dat weet niemand, van alle 27 EU-lidstaten... het meest werken van iedereen, namelijk 40,6 uur gemiddeld per week. Wij Nederlanders werken 31,4 uur per week. Ja, en vind je dan dat als je zo gepassioneerd bent en daar woont... en eigenlijk een van, de, van hen bent bijna... Hè, dat ben nou, ik niet. Nee, maar je zegt van als je moet kiezen... kies je dan voor Nederland of Griekenland, dan zeg je Griekenland. Kun je dan nog met afstand naar dat land kijken en goed verslag doen? oh nee, maar wacht even, ik, ik, ik heb niet gekozen voor het land waar ik wil wonen. Ik wil het liefst in Nederland wonen, ik wil niet in Griekenland wonen. Je vroeg me net wie je de leukste mensen mm -hmm. vindt. Nou, dan vind ik Grieken op dit moment leukere mensen dan... de gemiddelde Griek vind ik een leuker iemand dan de gemiddelde Nederlander. In de eerste plaats klagen de Grieken veel minder... terwijl ze het zo en zoveel slechter hebben. Terwijl Nederlanders, terwijl ze het zo ongelooflijk goed hebben... Mm. zo kunnen klagen. Maar als je zo houdt van die mensen... kun je dan met distantie-journalistiek bedrijven? Dat denk ik wel. Dat is jarenlang mijn vak geweest. Um, uh, er is een nieuwe tendens in Nederland... dat correspondenten maar moeten roleren. Ze mogen niet langer dan vier jaar in een land blijven. Godverhoede dat je de taal spreekt. Dat je in die cultuur bent getoken. Dat je... Uh, de cartoons van kranten begrijpt, uh, want daar heb je echt wel wat tijd voor nodig... dat je de pies, poep, neuk en plas... Grappen snap, want dan snap je een taal. Ja, dus eigenlijk zeg ik: het is goed als je veel van een land weet. En dan kun je ja. juist de, de essentie uh, uh, goed begrijpen en daar goed verslag van doen. Laten we heel even, want anders dan hebben we daar geen tijd meer voor, want we zijn al bijna door het half uur heen. Het is niet even, waar. Ja, even Griekenland van deze week. Want, uh, ja. En het Griekenland van vandaag. Het, het is vandaag ook weer volop uh, in het nieuws. Maar laten we even luisteren, want we hebben ook daar een compilatie van. Zoals verwacht ziet het politieke landschap in Griekenland en naar gisteren heel anders uit. De Griekse regering lijkt zijn meerderheid in het parlement kwijt te zijn geraakt. De uitslag van de verkiezingen is voer voor heftige discussies op straat. Kalanabavi. Veel Grieken hebben uit woede gestemd op splinterpartijen die van de afspraken af willen. Deze europarlementariër gaat morgen al naar Brussel om die bezuinigingen van tafel te krijgen. We hebben nu de support van de mensen. De grote winnaar van de verkiezingen is radicaal links. Op deze muziek dus wordt er uh, feest gevierd. Um, we put democracy over repression. We zijn voor de mensen tegen het kapitalisme, tegen de banken, maar vooral voor wat de mensen willen. In Griekenland is de sociaaldemocraat Venizelos begonnen met zijn poging om een coalitieregering te vormen. Zijn voorgangers naven deze week hun opdracht terug. Als de oud-minister van Financiën Venizelos ook faalt, komen er mogelijk volgende maand opnieuw verkiezingen. Dat was Griekenland deze week. En we kunnen nu melden dat die Griekse, Griekse formatiepoging... die laatste weer is mislukt. Dus die verkiezingen gaan er komen, Ingeborg. Dat zoals ik had voorspeld. Ja. En, en wat gaat dat betekenen, denk jij? Het is een collectieve zelfmoord op dit moment van de Grieken. Maar de verkiezingsuitslag geeft wel weer wat het volk voelt. Nou, Zo'n collectieve zelfmoord? Dan? Nou ja, er staan zulke belangrijke dingen binnenkort op het programma. Ze moeten weer 11 miljard in juni krijgen... van het volgende deel van het zogenaamde hulppakket... Ik zeg. Want even voor de duidelijkheid: iedere. Uh, luisteraar die denkt dat uh, landen in noord europa zoals Nederland geld geven aan Griekenland, dat is dus helemaal verkeerd. Wij lenen geld bij de Europese Centrale Bank voor 2,2 procent. En dat lenen we dan door aan Griekenland voor 5,5 procent. Dat ervaren de Grieken zelf niet als hulp, maar als woekerpraktijken en geeft ze ongelijk. Maar als dat geld, die 11 miljard er in juni niet komt, dan kunnen de ambtenaren niet meer betaald worden, dan kunnen de overheidsinstellingen niet betaald worden, dan, dan gaan gaat het land bankroet. Ik moet je eerlijk zeggen, als ik nu een voorspelling mag doen... ik denk dat het onafwendbaar is. Wat? Ik denk dat, dat ze... het misgaat. Dat ze failliet gaan? Ja. Dat denk ik. Ik hoop dat ik ongelijk heb. Ik hoop echt dat ik ongelijk heb. Maar ik denk dat het onafwendbaar is. En waarom denk je dat nu dan? Omdat uh, al zoveel geluiden zijn uit het buitenland hè, van Duitsland en andere landen die zeggen ja, als Griekenland nu niet snel tot een regering kan komen, dan zal dat consequenties hebben. En daar bedoelen nee. ze mee dat. Ja, en dat gebeurt dus ook vandaag. Ja, dus... omdat ik niet denk dat de afverkiezingsuitslagen heel erg anders zullen zijn dan, dan die we nu hebben gezien. Ja. De mensen zijn tegen deze bezuinigingen. Er moet een er moet een Marshallplan komen voor Griekenland. Uit een lege knepen koe kan je geen melk meer krijgen. En dat, daar is geen melk meer in Griekenland. Het is ook korte termijn denken van Europa. Dat land moet echt geholpen worden, moet geïnvesteerd worden. En met al die negativiteit komen er ook geen investeringen. Nee. Nou, nou, vertel jij hierover op radio en tv. En we begonnen deze uitzending met die fragmenten uit, uit Pauw en Witteman. Dat is ook wel een beetje gek, hè? dat je inderdaad, doordat die mensen het daar zo ellendig hebben, ja. dat jij carrière eigenlijk een soort boost heeft gekregen? Hè? Ja, weet je, toen ik uh, in Griekenland terecht kwam, toen heeft mijn carrière een boost gekregen, omdat toen de oorlog in Joegoslavië uitbrak. En toen werd ik opeens uh, oorlogscorrespondent. Het is heel cynisch gezegd, de ene dood is een anders een brood. Uh, nu moet ik je eerlijk zeggen, dat ik door die optredens nu over Griekenland echt heel weinig verdien, want je weet bijvoorbeeld wat ik hier nu vanavond verdien. Nou, dat, daar doe je het niet voor, dus er zit wel wat meer bij mij. Ik wil echt tegengas geven, tegen telegraafachtige uh, uh, beelden... over de Griekse crisis en over Griekenland. En daar, dat doe ik dus niet voor het geld, want anders dan zou ik wel wat anders doen. Maar, goed, maar want... het, zit, het is heel vaak zo dat als je ergens journalist bent... en er is een crisis, ja. dan ben je opeens heel erg gevraagd. Ja, dan ben je heel erg gevraagd en dan maak je ook nogal wat los. Want dat is in jouw geval zo, hè? Uh, positief en ook heel erg negatief. Want wat gebeurt er als Ingeborg Beugel op televisie komt? Nou, dat is meestal het geval als er iets van mij op televisie komt. Want ook, nou, Vooral op televisie en of dat nou in de vorm van een documentaire of een serie is of mijn optreden in Pauw Witteman. Ik blijk uh, extreem agressieve reacties op te wekken en daar staan dan godzijdank extreem positieve reacties tegenover. Maar een grijs middengebied is er niet. De love or the hate me. Um, als ik afga op die extreem negatieve reacties, dan kan ik alleen maar constateren dat die heel erg seksistisch en, en, en uh, uh, hatelijk tegenover vrouwen zijn. Dus dan gaat het over mijn rare haar en mijn rare stem en met de grote ringen. En dat ik mannen in de reden val en dat ik een kakelkont ben. En. Nou, helemaal niets met de inhoud over Griekenland te maken. Dus dan denk ik ja. Uh, de emancipatie hier in Nederland die is nog ver te zoeken. Want uh, als een vrouw zich een beetje als een man gedraagt in een televisietalkshow... dan moet ze op de middeleeuwse brandstapel. Ja, en dat hoorden we aan het begin, hè, want jij gaat er vol in. En waarom niet, zou ik inderdaad ja. ook zeggen. Maar dan krijg je dus dit soort uh, vreselijke heet mail en heet ja. tweets. En hate, uh, ik bedoel, lig je daar dan nog wakker van? Nou, de eerste keer dat ik ermee in confrontatie uh, kwam door een vriendin... want ik ben daar dus helemaal niet actief op die dingen, dus ik wist ik veel. Toen uh, dacht ik wel, jezus, waarom haten die mensen me nu zo? Maar omdat ik ook vooral door vrouwen ongelooflijk veel op straat wordt aangesproken met altijd de mededeling... vind je zo goed en zo sterk en je zit er ook voor ons en gaat door. heeft ook weer niks met Griekenland te maken... maar met een soort vertegenwoordiging van vrouwen... dan denk ik, nou, weet je, ik luister liever naar die vrouwen... dan naar die heet Mel Engerts op Twitter. Ingeborg Beugel, dankjewel. U kent haar van Power en Witteman, journalist en inmiddels ook vooral Griekenland kennen. Wanneer ga je er eigenlijk weer naartoe? Overmorgen. Overmorgen, heerlijk. Nou mag aannemen dat daar warmer is dan hier. Ja. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. En doe je schoenen weer aan. Ja. Goed. Zometeen op deze zender, Radio 1. BNN Today zet een punt achter de week. Willemijn. Hoi. Hoi met ja, u. Ja. Nou met een hele studio vol mannen. Ik zei net tegen <laughs> Dionne die net binnenkomt, ze zijn allemaal voor mij. Maar dat pik Dionne niet. Dus Dionne <laughs> komt er zometeen ook bij. Het is, het is me weer gelukt. Het zijn alleen maar mannen. En waaronder Siewert. Hoi. Hoi. Ja, en waaronder Erik Korton. En Hoi. nog veel meer. En Erik Dijkstra van de Jakhalse. Het wordt een mooie avond. Ik zou lekker luisteren. Eerst het nieuws van half negen. Radio 1. Het NOS-journaal. In Griekenland is ook de derde formatiepoging mislukt. De radicaal-linkse partij Syriza wil niet meedoen... aan een regering van conservatieve, socialisten en democratisch links. De partij is fel tegen de bezuinigingen...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 En de Koninklijke Marine heeft voor de kust van Somalië 17 bemanningsleden bevrijd... die op hun eigen schip waren gegijzeld. Elf piraten werden opgepakt. De nationaliteit van de opvarende heeft Defensie niet bekendgemaakt. Met de bemanningsleden gaat het naar omstandigheden goed. Ze konden hun reis vervolgen na de bevrijdingsactie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven.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 Voor vrijdag en dan sluiten wij in BNN Today altijd de nieuwe week af en dat doen we natuurlijk met mooie gasten, mooie onderwerpen en hele mooie muziek. We hebben het over de politiek in eigen land. De kandidaat-lijsttrekkers van het CDA die hadden hun eerste debatten deze week. Maar we kijken ook even naar Amerika. Daar zijn deze week officieel de campagnes begonnen. En voor het eerst sprak een Amerikaanse president zich uit voor het homohuwelijk. En dat was historisch. Erik Rorton is hier, ergens verstopt onder Dionne. Hi. <laughs> Hallo. <laughs> en die heeft weer wat mooie plaatjes meegenomen. Uh, geen, uh, wat, was, wat was vorige week? Vrijdag ook weer zo? Vorige week was het natuurlijk dood, denk ik. Maar ja. zoals dus ik licht stemmig. Toen hadden we, hebben we een sprong gemaakt van Vera Lynn naar de Beastie Boys. Ja. Omdat er Adam... Dat ook van de Beastie Boys op die dag ook nog overleed. Dat was bijzonder muzikaal. Het was heel bijzonder, nooit eerder vertelde. Deze week ook weer, nou ja, ook bijzonder muzikaal, maar anders. Ja, gaan we gaan beginnen met een plaatje voor, voor, voor onze tweede gast. Ah, oh, oké. Okay. Oh. Dat zo. Um, eerste NOS op drie, nieuwslezer Bart-Jan Kuhne. Die speelt Luc en die heeft de hele week het nieuws gevolgd en heeft weer de op meest opmerkelijke dingen eruit gehaald. Ja, en wat viel mij dan op? Nou, een enorme houten piemel in wat? een tuin in Steenbergen in Brabant. Ja, je komt wel tegen als nieuwslezer. Het enorme beeld werd in beslag genomen. Omdat de naam van de wijkagent er prominent op stond. Laten we vandaag op Omroep Brabant. De kunstenaar is boos op die wijkagent. Werd verhoord. Het beeld werd in beslag genomen. Maar is gewoon alweer een nieuwe Piemel aan het zagen. Ja, nou, die heb je zo gemaakt, een piemel. Dat klopt, ja. Dat uh, is niet zo langzaam. In het midden de schacht, bovenaan de eikel. Ja, ja, de Gouden Eikel gaan we erop vetten, hè. En de teelballen. Die zitten er nu nog niet aan, maar die uh, ja, een beetje, als hij hem rechtom staat dan... ik wil hem eerst een beetje een model gutsen. En als hij een grof model op zet ik hem overeind, en dan kan ik hem verder zagen. Het zijn van die berichten. <lacht> ja, het oh, het verder zagen. <lacht> Bart Kudde. En dan uh, Joris Kreugel, die geeft een rondje. De Bossenpoort in uh, Breda. En die ligt in de Bossenstraat. En het schijnt dat ze hier zelfs met uh, pistolen rondlopen. drugsdealetjes sinds de invoering van uh, de Wietpas. Ook hier in Brabant. Blijkbaar, de drugscriminaliteit neemt toe. Ik ga eens even mijn rondje weggeven hier in het café. Zometeen hoor je wie mijn gasten zijn, maar eerst de sport. Jona, ja, wat ja. worden. wanker. <laughs> Dit dus, doet de webcam, want die was namelijk net stuk. Nee, die doet ah, Dat is nou net jammer. Ach, heerlijk. Ja. Ja, daarom zit ik nu ook zo. Naam, echt, dames en heren, het is ook het is heel aandoenlijk. <laughs> de bij Erik op schoot. Dik Advocaat werd vandaag gepresenteerd als de nieuwe coach van PSV. De 64-jarige Hagenaar keert na 14 jaar terug in Eindhoven en tekende voor één seizoen. Nou, er was nu een mogelijkheid om uh, terug te gaan naar Nederland. Ja, en als, er, als je aan Nederland denkt, dan denk je aan PSV. Nou, ik heb niks uh, tegen die andere club, want dat zijn ook allemaal uh, fantastische verenigingen. Maar ik heb alles met PSV, dat heb ik toen ook gezegd. Toen ik wegging, ik hoop nog een keer terug te komen en uh, dat heb ik toch waargemaakt. In 2007 werd PSV voor het laatst landskampioen. En advocaat wil niets liever dan die kampioenschaal weer eens naar Eindhoven halen. Als je bij PSV aangstrijd, PSV en al die andere, of uh, en Twente dan ga je voor het kampioenschap. Dat is gewoon eerlijk. Uh, je begint eraan en op het einde kan je zeggen of het goed is of niet. En uh, wij hebben er alle vertrouwen in. We hebben een, goed, een goede staf. We hebben, ik denk, een uitstekende selectiegroep. En als we dat zo kunnen breien zoals we het zelf willen... voor het komende jaar, heb ik er een heel goed gevoel bij. Philip Koku en Ernst Faber worden de assistenten van advocaat die na het komende EK stopt als bondscoach van Rusland. PSV hoopt volgende week de komst van Mark van Bommel af te ronden. Van Bommel neemt zondag na de laatste competitiewedstrijd van AC Milan... een besluit over zijn toekomst. Tafeltennister Elena Timina... is bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Qatar... vroegtijdig uitgeschakeld. 43-jarige Timina had in het laatste groepsduel... met de Indiase Gatak... een ruime overwinning nodig om de knock-outfase te bereiken. Maar ze won slechts met 4-3. De Colombiaan Rubiano heeft de zesde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Rubiano demareerde tijdens de slotklim op 40 kilometer van de finish en soleerde naar de dagzegen. De Italiaan Malori greep de leiding in het algemeen klassement. Theo Bos en Mark Cavendish kwamen 33 minuten na de winnaar net binnen de tijdslimiet over de streep. Tor Hushoff, Tyler Ferrar en uh, Romain Fayu staakten de strijd. Atleet Jurandi Martina eindigde tijdens de Diamond League in Doha... als tweede op de 200 meter achter de Amerikaan Dix. Die finished in 20-0-2. Martina, al zeker van de Spelen in Londen, liep met 20.26 zijn beste tijd van dit seizoen. De 100 meter werd gewonnen door de Amerikaan Gatlin in 1987. Wereldrecordhouder Usain Bolt ontbrak in Doha... Nog één schaakbericht. Vies Wanatan Anand en Boris Gelfan zijn uh, de twee om de wereldtitel schaken in Moskou begonnen met een remise. De Indische titelverdediger is en zijn Israëlische uitdager besloten na 24-zet het punt te delen. Dat heb je nog nooit gehoord, schaken van jullie. Ja, dat is jullie. toch te gaan we Vis van Nathan, Anand en Borig Kelvand. Ja, Onthoud hij dan. Weet. Ik heb alleen één vraag, Dione. Tafeltennister Elena Timina. Is zij Komt zij van Nederland? Ja. Oké. Ja, Sorry, Ja, je hebt gelijk. We gaan naar de gasten. Dione, dankjewel. Oh ja, de gasten. <laughs> Wacht, hoogst op mijn papier. Ja. Hallo, dag allemaal. Um, de eerste gast van, van, van vanavond, gewapend. Met een rode stropdas in scherp gemoed en een rode microfoon... trekt hij er dagelijks op uit, terwijl Dione over mijn... Dione zit vast. Ja, zit vast in mijn koptelefoon. Hij, hij trekt er dagelijks op uit voor dag de wereld. Dione. Dag Dione. De wereld draait door. Ik begin even overnieuw. Ja, ja. Gewapend Zodat. met een rode stropdas en een rode microfoonbol En in goed gemoed trekt hij er dagelijks op uit voor de wereld. Draait door. En wat fijn dat hij er weer is. Jack Hals en Twente Hoelik en Erik Dijkstra. Erik, goedenavond. Hallo, hallo. Ziet er weer uit als een uh, rockster, hè? as usual. Nou, uh, dankjewel, mij. <laughs> je hebt een mooi jasje aan. Ja, niet te zien op de webcam van Vloer. Goed dat je er bent. Goeie week gehad. Uh, ja, heerlijke week, drukke week. Ja. Maar dat is altijd goed, hè. We gaan het uh, ook hebben over een aantal onderwerpen waar jij ook uh, voor de jackalsen mee bezig was. Dus dat is altijd mooi. Goed dat je er bent. De volgende, Erik. Ja, ik zei net het eerste paardjes voor de tweede gast, niet voor de derde gast. Want de tweede gast uh, was jarenlang de man achter Wouter Bos. Weet alles van politiek en van campagnevoeren. Met veel plezier heeft hij de afgelopen week de strijd binnen het CDA gevolgd. Zoals wij volgens mij allemaal wel een beetje. Voor zover je het tenminste een strijd kon noemen. <laughs> ik heb het over communicatieadviseur Shellow SRS. Goedenavond. Goedenavond, Sherlo, Ook goed dat jij er bent. Uh, hebben we een beetje van genoten, al die uh, CDA-debatten die je kon zien? Ja, nou, het is toch mooi. Ik bedoel zeker voor mensen die van politiek en van communicatie houden, is dit een ideale week. Voor mensen die van communicatie houden? Zijn nou, ja. Mensen die niets van communicatie houden? Nou, meer de PR, de, de, de, achter de, de politiek, daar dan heb je wel gelijk dan in. Er zijn ja. ook een hoop mensen die er niets van kunnen trouwens. Dat is, dat nou, dat daar gaan we het nou. uit, uitgebreid over hebben. En dan de laatste, de man voor wie ik zo meteen mijn allereerste plaat ga draaien. Als ik zeg G500, als ik zeg politiek junkie en toekomstig premier van Nederland. Zou je maar je keer Het is vrijdag. Daarom, en wij mogen dat. Dan weet iedereen wel over wie ik het heb. Mag ik aannemen, vaste gasten binnen. En today, politiek commentator Stuart van Linden. Hi, Erik. Die vandaag een keertje niet in de wereld draait door, zat maar eventjes hier. Snode plannen aan Ja, daar ga ik het met je over hebben. Is goed. Ja, voor dinsdag hè? Voor een, keer, wel, ja. voor een keer, ja. ja. Hm. Siewert, goed dat je er bent. Iedereen, leuk dat jullie het allemaal zijn. Het is een volle bak vandaag. En we gaan meteen door, want uh, Erik kan niet wachten met zijn plaatje. Nee, Today, zet een punt achter de week. Ook omdat het een hele leuke plaat is, Siewert. Maar ik zat inderdaad vanmiddag te twitteren. Hmm. Een beetje te kijken, en ik volg jou en ik volg de G500. Maar jij, uit, uh, uit je persoonlijke, van je persoonlijke Twitter-account, liet mij weten. Hashtag Snowdenplannen. En vervolgens een link. Dus ik klikte op die link en toen kwam ik een liedje tegen. Wat ik nu ga draaien. Ah, heerlijk. Ja, maar ik wil dan toch een heel klein, beetje een klein dingetje over die snode plannen weten. Yes, nou ja, kijk, wij zijn uh, als G500 bij een beetje beweging worden natuurlijk een campagne lead. Dus ja, die zijn we dan een beetje aan het maken. Uh, maar tot die tijd, uh, ik werd ook door 3 voor 12 gevraagd om een uh, campagne-lied in te sturen. Wat zou je nou, als je nu een, uh, een grote campagne zou draaien, wat zou je als nummer nemen? Yeah. Nou, het volgende nummer zou ik echt als nummer gelijk draaien. Uh, dus uh, nou, Obama, als je luistert, uh, uh, neem me mee, <laughs> zo <zullen> ik <we> zeggen. <laughs> maar uh, uh, met dit nummer gaan leuke dingen gebeuren komende week. We gaan het, uh, we gaan het meemaken. Narls Barkley, Smiley Faces. What did you do, what did you say, or did you walk, or did you run? You long What's knowing your weakness What made you strong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 100 is de weg. Dat, nou ja, ik maak ik een lichte vertaling. Vind je wel lekker? Uh, ja, nee, maar dit is gewoon een heel goed nummer. Ja. Dus ik, uh, ik weet niet wat je ermee gaat doen, maar jouw kennende wordt het iets zinnigs. Zeker. Ja. Narles nou Barkley, audience smiley faces. Bar Jan, onderwerp. Ja, campagne, Daar draait het deze week al helemaal om. Natuurlijk de campagne van de CDA lijsttrekkerskandidaten. We zagen ze voorbij komen. We konden ze niet altijd even goed horen. Diederik Samson, die van deur tot deur al rode roos aan het uitdelen was, en natuurlijk de start van de campagne van Barack Obama in de Verenigde Staten. Daar werd trouwens toch wat meer uitgepakt. 2008, een economische meltdown. Worst financial collapse since the Great Depression. 4.4 million jobs lost. American workers were laid off in numbers. He believed in us. In plaats van banen, we ze We zijn niet Het we een Barack Obama and I approve this message. Een dikke Hollywood-spot. Barack Obama begon zijn race in Ohio. To the future we we in 2008 where Waar iedereen een fair shot and everyone does their fair share. En iedereen speelt op dezelfde regels. Dat is de keuze in deze elektie. En dat is waarom ik voor een tweede term als president van de Verenigde Staten Maar het was ook de week waarin Barack Obama uit de kast kwam. En hoe? Op een certain point, I've just concluded that. Um, for me personally. it is important for me to go ahead and affirm that uh, I think same-sex ja, couples should be able to get married. Voor het eerst heeft een zittende Amerikaanse president gezegd... dat hij voorstander is van het homohuwelijk. Helemaal vrijwillig was die coming-out trouwens niet. Tweede baas Joe Biden versprak zich eerder deze week... en toen moest ook Obama over de brug komen. De babbelbox van de CNN stond in New York... En daar viel het niet bij iedereen even goed. Well, if President Obama agrees with same-sex marriage, then he needs to go back to the Bible. If God would have intended for it to be same-sex marriage, it would have been Eve and Eve or Adam and Adam. The president changed his mind now. Because the election is coming. Financieel lijkt het Obama trouwens allemaal voor de wind te gaan. Hij heeft al een kwart miljard binnen voor zijn campagne. Gisteren deed George Clooney daar trouwens nog een lausie 40.000 dollar bovenop... van een groep celebrities in de States. Mogelijk dat zijn race meer dan 1 miljard dollar gaat kosten. kwart miljard heeft hij, maar Romney die stikt toch ook in het geld? Ja, ze hebben allemaal bakken met allemaal geld. Dat heb je ook wel nodig, hoor om daar die race... Gaan we het zo ook over hebben. Zeker over, over de inhoud van die race, hoe die race eruit gaat zien. Maar eerst even over dat Obama zei... Ja, homo's prima, als die willen trouwen. Erik, wil jij voor je stoel? Nou ja, ik oh. vond het wel bijzonder dat de Amerikaanse president zoiets zegt. Uh, maar ik had ook wel een beetje het gevoel dat hij nu in keer riep... omdat de verkiezingen eraan komen. En omdat hij wel moest omdat Joe Biden... Uh, pogelijk zijn mond ja. voorbij had gepraat. Ja, ja. Ja, ja, ik hoorde van de week nog een andere theorie. En dat was dat, uh, uh, dat op dit moment door, door de economische crisis... Uh, de, daar de daar dus focus zo erg op is dat hij op dit moment dit onderwerp... waar hij toch ook een heleboel mensen wel mee aan zich weet te binden... want het is een beetje 50-50, ja. die hij nu iets kan geven omdat de focus ergens anders op ligt. Maar, nou, ik Zo van, we, maar hebben toch, we hebben toch geen baan, maar wat leukheid voor homo's. Nou ja, kijk, het is, het, is ook een, het is ook een beetje hoe je je voelt in het leven, weet je. Als het alleen maar over die, over die economie gaat. Maar ja, we kunnen wel, we, je kunt wel inzoomen op dat soort negatieve dingen. Het is toch wel bijzonder dat de machtigste man ter wereld... en de president van de VS gewoon zegt... ik ben voor het homo-huwelijk. Ja. Ja. Dat is toch wel bijzonder, hoor. In een, la, in nou, jij, een jij land, land waarin er... zoveel mensen roepen... je ja, should focus on de babel... Charlot, jij hebt een campagne gevoerd voor hem, vier jaar geleden. Nou, daar? voor hem klinkt een groot woord hoor. Ik ben uh, ja, als politieke junkie ben ik uh, naar Amerika gegaan met een vriend. Toen dachten we van, nou, hier moeten we bij zijn vier jaar geleden. Want ja, het was zo'n. Uh, je had al het gevoel dat hij zou winnen. Dus we dachten van uh, de laatste week van die campagne, van de verkiezingen, zijn we naar Amerika gegaan. En hebben uh, voor hem een beetje door te door, door te door, canvassen noemen ze dat, hebben we dat gedaan als vrijwilliger. En dat Can was wel echt leuk canvassen vanwege dat canvas tasje dat je dan bij je hebt? Ja, nou ja je krijgt geen tasje. Je krijgt alleen zo'n formulier met echt uh, wat ze wel heel goed doen. Dan weten ze precies bij welke deur je wel moet aankloppen of iets achter moet laten en niet. Want ja, daar wonen de Republikeinen. Dus uh, op nummer 25, daar moet je dus, uh, die moet je mijden. En daar zijn de independents, noemen ze dat, op uh, nummer 20. En daar ga je dan langs. En dan uh, vul je een lijst in... en dan die gegevens verzamelen ze weer dan op zo'n regionaal kantoor. En dat, ja. Maar dat, dat doet Obama heel goed. Hè? Ik bedoel, er wordt wel gezegd, daarmee heeft hij de vorige keer de verkiezingen gewonnen... doordat hij precies wist wie, waar, wat, waar zijn kiezers zaten. Dat hij enorm goed jonge mensen heeft ingezet... die voor hem, zoals jij... Helemaal ja. all the way from Nederland. De, de, de, van deur tot deur nee, goed gedaan <laughs> ja. Ja. Ja. Hebt, Ik zou het gewoon geest voor de PvdA hier in Nederland doen. Ja. Ja. Maar nu dit jaar gaat hij, dan gaat hij dat alleen maar meer doen, zie je het, Ja, niet? hij heeft een heel groot hoofdkantoor in Chicago. En daar zitten nu al een paar duizend mensen in te werken. Ja. En daar zitten echt allemaal van die IBM supercomputers in. En de verwachting ja. is dat Obama dit jaar... de meest data-intensieve campagne ooit zal lanceren. Nou, dat zegt dan nog heel Heel weinig, maar op het uh, uh, detailniveau uh, waarover je moet spreken is dus bijvoorbeeld dat ze nu na kunnen gaan met bijvoorbeeld uh, data uit navigatiecomputers. Um, dat ze bijvoorbeeld dat er een, een arme wijk is met uh, Afro-Americans, dat er een wijkje na zit met die Independence, die dus daar Republikeinen en Democraten kunnen vallen. En dan kunnen ze dus kijken uh, op die kruising waar ze dan uh, langs moeten rijden met de auto om naar de supermarkt te gaan. Dan kun je dus op de doorgaande weg, kun je maar beter nog even niet over bijvoorbeeld die, uh, die homo-legalisering komen, maar op de Achterkant van het verkeersbord. Ja, daar komen alleen die Afro uh, Americans uit die wijken langs ja, daar kun je dus prima apps gaan plaatsen. Dat onmachtig. is het detailniveau waar, waar Obama nu op zit te werken. En dat, dat is. Ja. Zo bizar. Maar, maar jij zegt dat informatie uit, uit Tom Toms en zo? Ja, ja ze, ze koppelen allerlei publieke bestanden. Dat doet bijvoorbeeld CDA Nederland ook. Die kunnen op postcode niveau al uh, een, een billboard plaatsen. Maar wat Obama eraan toevoegt... is allerlei... dus de, de, de campagne databases uh, voegt hij erbij. Hij koopt bij commerciële partijen internet uh, databases op. Ze kopen vanuit de navigatiesystemen kopen ze data op. Dus gewoon allemaal uh, wordt allemaal verhandeld. En dat combineren ze. En dan zetten ze een paar van die IBM supercomputers aan. En dan, ja, dan gaan maar ze helemaal wat, los. Maar wat weet je bijvoorbeeld als je data opkoopt uit een, uit een, een, een, een soort uh, navigatiesysteem? Nou, dan, dan weet, weet je dat... bijvoorbeeld de route die mensen rijden. En dan weet je dus ook en dat, dat je, je daar moet adverteren. Dan weet ja. je wel ja. het startpunt is en het eindpunt. Adverteren. Ja, maar dan dan ja. weet je ook dat het een, een, een, een, een weet ik veel, een homo-hatende zwarte nee, man maar, is. Maar, maar, maar dat dat ze kunnen het combineren met, ja. dat met die andere databases. Het ja. ja, is scary Waarom? toch, dit? Maar dat wil dus zeggen dat stemgegevens daar zo openbaar zijn, dat je daar gewoon toegang toe hebt. Ja, krijgt. je moet je registreren in Amerika natuurlijk. Dat snap natuurlijk. ik, maar dat dus... ik ben ook geregistreerd uh, uh, stemmer, maar ik geloof niet dat... Ja, maar uh, dat... Je, je moet je voorstellen, als je Nederland aan een, een partij uh, doneert, hè, dan... dan... Gaat het volstrekt anoniem? Mm. Tenzij je heel veel geld hebt, dan komt er nu een nieuwe wet dat het mm. openbaar wordt. Ja. In Amerika kun je gewoon donatielijsten kopen. Dus dan betaal je, geloof ik, twee cent per naam of zo van iemand die ooit een keer ergens aan gedoneerd hebt. Nou, dan kun je daar weer uh, je, je mensen langs de deuren sturen voor een charity-ding. Ja, dat, dat mag hier dus niet. Dat mag er, nee, nee. Maar daar, daar gebeurt ja. dat gewoon. Dan kun je gewoon donatielijsten kopen. En maar waarom het ook zo belangrijk is om die gegevens te hebben, het verschilt natuurlijk ook het kiesysteem hier in Nederland. Want hier zit gewoon ja, de meeste stemmen en dat wordt opgeteld en dat verdeel je de zetels. Maar daar zit het soort politiek stratego, ja. waarin je tot 270 kiesmannen moet komen. Ja. En daar heb je verschillende wegen toe. Dus dan kun je precies kijken, eigenlijk draait die verkiezing alleen maar om de swing States. Ik bedoel, want je weet al wat California gaat stemmen, ja, je weet al wat New gaat al stemmen, al de je de weet, heilig, weet al ja. wat Texas gaat stemmen. Dus er zijn iets van negen staten die dat tot doen. En daar ja. willen ze dan al die informatie voor hebben, zodat ze die puzzel tot 270 kiesmannen uh, kunnen en bereiken. En je herinnert wel natuurlijk met Gore en Bush, dat was gewoon een paar duizend stemmen verschil. Dat kan zo ja. minim zijn. Dat, ja, dan, daarom moet dat je zo een wijk. Het blijft toch, ondanks alles, dat me, of het nou aan de voorkant of aan de achterkant van het verkeersbord... het stikkertje zit of wat dan ook. Als ik naar die man kijk, dan werkt het bij mij. Waarom? Omdat ik geloof wat hij zegt. Ja. Dat is misschien wel zijn grootste asset natuurlijk, ja, dat zijn hij groot, dat heeft. Zijn allergrootste asset het is misschien wel dat de tegenstander... nou niet echt helemaal geweldig mm, is. Ook dat. Ja. Dat is een beetje een, een, een duffere mormoon uit Salt Lake, Salt Lake City. Ja, <laughs> weet je wel. Die vroeger op school uh, uh, homo de jongens in elkaar sloegen. Ja, ja. ook dat nog. Weet je wel. Ah, ah, dat al... het, het allerbizarste vond ik nog deze week... Had hij, <kwijnt> uh, had twee, jaar, of, uh, twee jaar of drie jaar terug had hij een grote advertentie... in de New York Times gezet Rob van... Romney, hebben we hebben we over Romney. Laat Detroit, de autofabrikanten, laat die maar bankroet gaan. Um, nou, dat, ik bedoel, Obama ja. heeft er toen steun aangegeven... en ze komen nu weer erop bovenop, die uh, autobedrijven. En Romney beweerde toen in een interview... echt een, via een hele gekke kronkel... dat doordat hij dat, hij dat heeft gezegd... Ja, dat die, kwam er dat... druk op en daardoor kwam er geld. Dus hij heeft eigenlijk... moet hij de credits <lacht> krijgen dat die autofabrikanten het weer zo goed doen. Maar het uh, was toch hetzelfde met die homo-jongen die hij in elkaar had oh. geslagen? Dat, ik had hem dan wel in elkaar gemept, maar het was geen homo. Ja. Ja. <lacht> en, ik wilde het eigenlijk niet. Kortom, ja. het is een, een, een, een, een leuke... Maar het is natuurlijk nou ja, net officieel losgegaan afgelopen weekend. Verheugen jullie er een beetje op, Erik? Ja, zeker. Geweldig. Trouwens, ook zoals voor ons bij het programma De Wereld Door... ja, wij zijn daar heel blij mee met zoiets. Hè. Dan kun je eindeloos mee door. Mm. En ik vind, wel, ik vind het ook wel grappig om te zien dat wij hier in Nederland... dat heel intensief volgen, de Amerikaanse campagne. Mm. natuurlijk ook honderd keer intensief in andere uh, uh, dingen. Ja, je ja. In Frankrijk dat was eigenlijk, als je heel eerder bent, nauwelijks belangstelling voor. En die Hollanden, ik, ken, ik kende de man eigenlijk nauwelijks. Ja, en waarom is dat dan? Ja, weet ik veel. Frankrijk, daar vinden we wel gezellig met een stokbroodje erbij. Maar, maar uh, die politiek, die <laughs> interesseert ons eigenlijk niet. Ja Maar wel dat, dat komt ook volgens mij, al die, die, uit Amerika komen dit soort smeuige details. Ja, dat en dat komt het. allemaal ja, boven ja, ja, tafel. Ja, dat en dat vinden we natuurlijk lekker. Als oh. politiek ja, in Frankrijk is het ook wel smeuig, maar toch interesseert ons dat veel minder. Ja, plus dat, dat Franse politiek op zich is leuk. Maar het heeft ook heel erg weer een samenhang met de Duitse politiek. En onze ja. hele, hele Europese politiek. Maar je moet ook het is belangrijk voor ik weet niet of je die campagneposter kent van Sarkozy, dan staat hij zo voor de Middellandse Zee. La France Fort staat er dan boven. Maar Sarkozy had dus voor de Amerikaanse campagne-staf, omdat daar gewoon de grootste innovaties plaatsvinden. Dus ja, als je kijkt naar Amerika, dan ben je als politieke junkie altijd twee stappen vooruit Goh, op de rest. Hoe smerig wordt de campagne? Ja, smerig, ja goed, dat ja, weet je al. Ja. Maar, wie, ja, maar op wat er... voor niveau smeren? Perso echt keihard bijvoorbeeld, nou, als je het kan cijfers. Uh, Financial Times schreef deze week dat er al honderden negative ads op de planken liggen. Honderden. Dus, nou, dan van, van, beide partijen. van beide partijen. Ja, en dan niet voor officieel van beide partijen. Want je hebt ook daar ook een heel ingewikkeld systeem met PACs. Dat ja. zijn zeg maar organisaties die zogenaamd buiten de campagne staan. En die kunnen dan onge, ja, zoveel geld uitgeven als ze willen. En die maken dus potjes in de super PECs, hè? super PECs. En dat was toen destijds ook met Kerry de Swiftboot. Nou ja, dat... Uh, met die dat... Vietnam-veteranen ja, die dood toen. Die... Ja, dat was toch <laughs> fantastisch? Hoe ja. ja. ja, dat, dat was, dat, was, dat was dat weer, dat Nou ja, Carrie was natuurlijk een, uh, een oorlogsheld. En dat ja. was zijn kracht. En uh, daar had Carl Rove, dat was de oude uh, ja, spin-dokter zeg maar, van George Bush. Die had toen... Uh, daar ging zo gewoon op zijn karakter van dat hij eigenlijk het allemaal verzonnen had, dat hij een ja, oorlog had. Ernstig, en er waren ja. allemaal veteranen die daar kwamen. Ja, hij had ze gewoon help, maar hij had ze eigenlijk verscholen. En dat ja. telde allemaal niet. Hij had dus. ze gesneden aan een plankje. En toen was ja. hij drie weken ziekenhuis geweest. Ja, het ja. was zo briljant, want, want uh, ze hadden dus een sterke, zwakte-analyse van Bush gemaakt. En de enige zwakte van Bush was dat hij tijdens de Vietnamoorlog een beetje met een peukie uh, ja. in Texas of in Florida zat, uh, zat te hangen. Dus ze dachten, nou, dan moet je maar gewoon preemptive strike, vooruit schaken. En toen zei ze dus Carrie, die wel in Vietnam had gezeten, zei ze maar gaan aan vallen dat hij zat te liegen. Ja. Dus dat, was echt... dat is echt bizar, ja. bizar. En dat soort dingen gaan we nu ook weer krijgen, of ja, niet? Zeker? Ja, je had toch vorige week ook een verander Obama hondenvlees had gegeten of zo, weet je wel. Dat zijn ook zo'n gekke dingen, die duiken toch nu ook weer op. Ja. ja, en hij is niet in Amerika Ja, Hij het, over... het wel goed ja, dat bij het, het correspondence wel. dinner, met een grap. Ja, mm. uh, dat was uh, wel weer even, uh, Tot slot, Shella, gaat dit, dit nog stemmen kosten dat hij voor het homohuwelijk heeft gepleit? Um, nou, het, het is niet zonder risico. En zeker niet in een staat zoals North carolina wat een belangrijke spring state wordt. Um, en daar is net een amendement aangenomen of een wet aangenomen... dat het homohuwelijk expliciet verbiedt. Mm. En dat was 60%. Dus uh, voor zo'n staat zal het wel invloed hebben. Hij zal er toch over nagedacht hebben, denk ik, dan toch. Ja Met zijn hele staf. Ja, maar ja, Biden was hem voor. Maar goed, oh. we gaan het zien. Het wordt in ieder geval het wordt weer smullen. Lijkt me zo. Heren, Tot zometeen. Nou, die tot zometeen. Alsof we weggaan. Blijf gewoon hier zitten. Maar ja. <laughs> eerst even het nieuws. En dan na negen zijn we terug. En dan hebben we het over onder andere over de CDA-lijsttrekkers. Hoe die het doen deze week. En over het lievelingetje van Erik Dijsra en Mona Keizer. Je bent wel gek op haar, hè, geloof ik. Ik vind Mona Keizer een mooie verschijning. Ja. ja, daar durf ik wel eerder op te komen. Ja. Moet ik ja. een ja. van op je waaien vrijdag, een mooie break. BNN today zet een punt. Achter de week. Ja. En? Thank <laughs> you. Zondagmiddag opent Govert van Brakel weer de deuren van de perstribune. Bladendokter Rob van Vuren vertelt waarom een tijdschrift een succes kan worden of een flop. Als mensen zeggen een blad is te duur, dat is meestal niet de reden. Dan is er altijd wat anders. Oud judoka en Dennis van der Geest, praat over de komende Spelen en het leven na de topsport. Hartstikke leuk dat hij nu andere dingen gaat doen. Verder, Olympisch boogschutter Rietse van Halten, Kassie Kijken. Als u zelf een klacht heeft of een opmerking over radio, tv of krant. Dan kunt u bellen met Goverts antwoordapparaat via...